Dude. Lotlewin met het NOS Journaal. Het Nederlandse reddingsteam in Turkije blijft zoeken naar overlevenden in het puin, ook al worden de overlevingskansen steeds kleiner. Eerder vandaag maakten Duitse en Oostenrijkse reddingswerkers bekend het werk te staken... vanwege onrust onder de plaatselijke bevolking. Er zou zelfs zijn geschoten. Ook het Nederlandse reddingsteam ziet de toenemende onrust... maar die is niet tegen de reddingswerkers gericht. Het aantal bevestigde doden in Turkije en Syrië heeft inmiddels de 25.000 bereikt.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 Honderden moslims hebben een politiebureau... in de Pakistanse oostelijke provincie Punjab bestorpt. Daar hebben ze een man die verdacht werd van godslastering... uit zijn cel gehaald, naar buiten gesleurd en doodgeslagen. Vervolgens werd de man in brand gestoken. Hij was opgepakt omdat hij pagina's van de Koran ontheiligd zou hebben... door foto's van zichzelf en zijn vrouw in een boek te plakken. En die pagina's zou hij hebben verspreid. De chef van het politiebureau en de plaatsvervangend hoofdinspecteur... zijn geschorst omdat ze de aanval op het politiebureau niet hebben voorkomen. Een Zuid-Afrikaanse rapper, a.k.a., is gisteravond doodgeschoten in Durban. Dat hebben zijn ouders bekendgemaakt. Hij werd 35 jaar. Kiernan Forbes, zoals hij echt heette, werd doodgeschoten bij een restaurant. Een bevriende chef-kok overleefde de schietpartij ook niet. Ze werden onder vuur genomen toen ze naar de auto liepen. De aanvallers wisten te voet te ontsnappen en zijn nog voortvluchtig.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 so Waar is dan de gold Band en noodgeval En wat gaan we doen? Ja, we gaan dadelijk uh, natuurlijk uh, bellen met Lars Brands over zijn een nieuwe single en Vamos. Uh, en ja, tot nu toe uh, gaan we gewoon uh, lekker de muziek draaien. Zo ook deze van Volte Kroes, zijn laatste nieuwe. En komt er een dag dat jij me mist? Zit je het eten eet smakelijk en heb je gegeten eten dat u wel mogen bekomen? Dat jij niet bent gebleven Komt steeds harder aan Maar één ding weet ik zeker Dat wonderen niet bestaan Je nam niet eens de moeite Om te zeggen hoe het zit Gewoon in koele bloeden Volledig uit het zicht Het huis is Stil, koud en kil. Maar ik zal hier aan moeten wennen. Dat is niet wat ik wil. Komt er een dag dat jij me mist? Of heb je alles van ons uitgewist? En beslist dat wij niet meer bestaan? Heb je me zomaar aan de kant gezet En niks gezegd Waarom ben je bij me weggegaan Ik wist het bijna zeker Jij bent het voor mij Maar binnen één seconde Was dat gevoel voorbij was ik dan niet de ware, heb ik jou te vroeg ontmoet Maar jij zal mij nooit vragen, wat dit alles met mij doet Ik voel me leeg, want ik weet Dat je me altijd zal verblinden, maar niets om me geeft. Komt er een dag dat jij me mist? Of heb je alles van ons uitgewist en beslist dat jij niet meer bestaat? Ik weet niet hoe lang ik dit nog trek, heb jij me zomaar aan de kant gezet en niks gezegd? Waarom ben je bij me weggegaan? Ben jij me dan? Single. Nieuwe single van uh, Wolterkroes. En komt er een dag dat jij me mist? Hey, zo ook. Uh... Hallo Fred. Hoi. Ja, ja. Ik dans. Dans jij met mij? Ja. Ik heb een nieuwe single. En Mooi. Uh, Zou je die even willen draaien? Dat is doen we. Supergaaf vind. Ja. Alle luisteraars. Ciao, ciao. Vincent, je Vincent, met dubbelzet. En dat je trots bent op hij. Zijn laatste nieuwe singel, Prachtig nummer. We gaan naar de Marco Oostra. En hij het de over hele de barman. Ik week gewerkt, mijn centen weer verdiend. Elke dag weer lopen, svoegen. En mijn vrienden niet gezien. Lekker nieuwe geiten duren, maar het is nu eindelijk daar. Het weekend is begonnen. Dus mijn leden een paar. Elke dag weer lopen spoegen wat heeft het toch voor zin ik kijk er aan. En hij uh, had het over de boyman. Uh, gezellig nummer, was Hier bij entertainer, Entertainment. Review. En aan de telefoon hebben we Lois Brans. Lois, een hele goede avond. Goeie avond. Goeie avond. Nou, dan gaan we naar de Vamos. Ja, dan gaan we naar de Vamos, ja. <laughs> Hoe is het? Ja, goed, En met jullie? Ja, lekker, lekker. Hey, uh, jouw nieuwe single is uh, ja, getiteld, FAMOS dus. Ja. En, en waarom die titel? Nou ja, ik denk uh, laat het een keer... Uh, kog mijn krachtig <laughs> Ja, dat is een uh, prettige gedachte. Hé, <laughs> hey, maar um, ja, uh, hoe is deze single tot stand gekomen? Zat je gewoon op kamertje 100 en uh, dacht je van... ...nou, ik, uh, ik ga eens eventjes kijken. Nou ja, inderdaad. Ik was... Uh... We waren op zoek naar een nieuwe, nieuwe plaat voor, voor, voor mij. En, uh, toen ben ik een beetje gaan zoeken. En toen, uh, toen kwam ik eigenlijk best vrij snel uit bij een... Uh, ja, toevallig weer een plaat van Samiel Rossi. En uh, ja, die was, die was nog vrij nieuw. Ja. Uh, ook voor hemzelf. Maar ik dacht, ja, weet je... Uh, ik vond het zo'n goede plaat. Ik denk, ja, ik moet hier wel heel snel werk van gaan maken. Wil ik... Uh, wil ik er op tijd bij zijn. Ja. Dus uh, ja, nou ja, ik ben uh, de studio ingedoken bij Frank. En, ehm, um, uh, yeah, we zijn aan de slag gegaan. En eigenlijk hadden we best wel vrij snel uh, een hele vette demo. Oké. Okay. Ik zeg ja tegen Frank, zeg, ja, luister, eh. Uh, oh, brengen die al. <laughs> dus uh, ja, zo gezegd, zo, zo, zo gedaan. En, uh, ja, hij, doet het, uh, hij doet het echt supergoed. Het is gelukkig. is. Dus, uh, ja, zo, zo te zien uh, is hij al aardig wat, uh, wat gestreamd. Ja, ja. Nee, hij, wordt, uh, hij wordt echt supergoed ontvangen, gelukkig. Ja. Dus uh, nee, daar ben ik hartstikke blij om. Ja, waar uh, kunnen mensen jou ook volgen? Uh, je video's en alles en uh, agenda en ruilen en zeilen? Nou ja, we zijn, uh, we zijn nu druk bezig met, een, uh, met de website ook. Ja. Uh, maar vooralsnog doe ik alles uh, uh, via Instagram, Facebook... Um, ja, daar ben ik wel heel erg op actief, dus uh, ja. daar kunnen mensen ook uh, gewoon alles volgen van mij. Ja, en er is dus ook uh, TikTok en uh, dergelijke ja, andere ook social TikTok. media? Ja, ja daar ben ik, ik sinds kort ook, uh, ook een beetje uh, onderhand aan het nemen, TikTok. Ja. En ook daar uh, weten ze me te vinden, dus uh, nee, is alleen maar... Uh, Oké, okay, dus, uh, dus, dus, dus, dus TikTok, dat lukt wel? Ja, ja, ja. Oké, okay, ja, nou ja. Er <laughs> zijn er een hoop, die, die zijn er toch nog niet uh, helemaal uh, mee eens. En, en, en uh, ja, weten ook nog eigenlijk niet echt hoe het werkt. Maar jij, jij, jij dus wel? Ja, nou ja, het is, het is, het is, het is in principe niet moeilijk. Maar je moet er even, even de tijd voor nemen. Ah, oké. Okay en Dus ze kunnen jou volgen gewoon via Instagram en Facebook? Eigen site, die komt online wanneer? Ja, daar kan ik nog wel iets van zeggen, maar dat weet ik niet. Dat weet ik niet, dat moeten we even... Zo snel mogelijk, hopen hoor. Ja, Nee. je hapert een klein beetje, los. Ik weet niet of je aan het lopen bent met de telefoon, maar... Nee, ik was even, inderdaad, nu is beter, denk ik. Ja, Nee, maar ik, ik zou zeggen, hou, hou alles in de gaten via mijn social media's en uh, dan laat ik dat binnenkort ook weten. Ja, dus, uh... YouTube ook hè, neem ik aan. Wat heb je daar uh, heb je daar ook een eigen kanaal, ja toch? Uh, nee nou ja, ik Ik, breng, ik heb mijn, mijn eigen kanaal heb ik gewoon bij, uh, bij Frank, bij uh, onder het label uh, Team NL Music. Ja. Daar staan mijn video's. Oh, Oké. Okay. Uh, dus uh, daar kunnen ze, als je Lars brand in typt, dan, uh, dan kom je dan er zelf. Oh, Oké. Okay. Hé, hey, en uh, ben je stiekem al uh, met iets, uh, iets anders bezig, uh, dat je zegt van nou dat ga ik in het voorjaar uitbrengen? Zeker. Jawel, ik, uh, ik, ik ga niet stilzitten. heb ik een klaar. Ja. Dus uh, nee, ik, ik heb zeker alweer uh, weer iets op het oog. Um, alleen ja, weet je, dus het, is, het, is, het is toch weer de vraag wanneer ik hem breng. Het wordt wel een, een, een, een, een voorjaarsliedje. Ja. Dus... Uh... In ieder geval uh, lekkere, lekkere klanken, zeg maar. Ja, dat is sowieso. Ja. ja. Oké, okay, dan gaan we dat uh, afwachten. Ja, zeker. En dan... Uh... Ik hoop dat ik jullie weer kan verrassen. Sorry? Ik hoop dat ik jullie weer kan verrassen met een leuke klaar. Ja, dat... Uh, nou ja, uh, wij, wij zijn altijd op zoek naar nieuwe muziek natuurlijk. Ja, ja. Dus ja, eh, verrassend zou ik zeggen, ja. kan we doen. doen. Hé, hey, Lars, hey, maar als jij me dan uh, aankondigt, dan uh, wens ik jou een heel goed weekend en dan uh, gaan wij hem draaien. Ja, jullie ook. Nou, lieve luisteraars, hier is mijn nieuwe single, Vamos. Hé, hey, Lars, dankjewel. Jij je ook, hè? Hey, graag gedaan, hè? Oké. Okay. Hey, tot dan. Hoi hoi. hoi, hoi. Raakt. Dit moet ware liefde zijn Jij geeft mij geluk Wil elke dag dicht bij je zijn Mag niet in Jij, jij laat me zweven Alleen al door jouw lieve lach Jij, gelooft in mij Dat ik zoiets beleef Oh, dat was die dan. Brons en had het over Vamos. Volgende plaatje wat we gaan draaien. Dat is van Marco Schuitmaker En dan hebben we het over de Engelbewaarde. Hier jongen, heb je radio. En alleen maar afstemmen op dit station.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 Amen. Engelbewaarder op je net. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens doorgerend. was hier dan Marco Schuitmaker en, en Engelbewaarder, natuurlijk de cover van Mieke destijds in de vroege jaren en ik zeg altijd de piratentijd en we gaan lekker even Engelstalig en, en dat doen we met steps en one for sorrow CFM Zandvoort 106.9 op de kabel 104.5 en DHB plus 6A ja, ja, die kabel die is er wel een tijdje uit maar 6A dat klopt toch wel hoor Come to nothing Who would have believed All the laughter that we shared Would be a memory I cannot count the tears you've caused me If I could have seen Zo, is hier dan een prachtige nummer van Steps uit de jaren 90 en One for Sorrow. We gaan uh, even kijken, ja, we gaan nog een plaatje doen en dan gaan we dadelijk met uh, Dennis Alberti bellen natuurlijk. En, uh, maar wat is nog even Frank van Nette en uh, ja, ik gooi de deur dicht. Nou, ik nog niet, pas om 7 uur, dus blijf er lekker bij. Je hebt mijn deur altijd te vinden als je weer iets nodig hebt. Je kwam met al je zorgen, je deed alles vanuit mijn hart Maar toen ik zei ik heb problemen, zag je mij niet meer staan. Als een diep was, jij verdwenen, en opeens weg uit mijn bestaan Oh, ik heb zo tover in een basket van jou Ja, je bent een egoïst, want je was me niet trouw Je kwam alleen voor de centen en je geld op een wijf Maar nu is het over en dat staat bij de kaart Ik gooi het nu Kapot. Jij bent een fietschap, echt niet waard Je hebt de God maar verloren Ja, lekker. Deze bloesachtige uh, nummer van uh, Frank van Nette. En ik gooi de deur dicht. Even kijken. Ja, we gaan nog een uh, plaatje draaien. En, uh, daarna gaan we bellen met uh, de legendes. En uh, natuurlijk met Dennis uh, Alberti. En uh, ja, is nu Ruud Chocot. En hou me vast.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 Gesteld. Ik had je nummer op een briefje ergens bij de telefoon. En toen heb ik. van uh, Rutsukot uit de uh, verleden tijd. En hou uh, me vast. En uh, ja, aan de telefoon hebben we Dennis Alberti van de formatie De Legendes. Een hele goede avond. Een goede avond, Dennis. Ja, we hadden het er net al even over. Hè? Ja. Het is alweer een tijd geleden, inderdaad. Een jaartje of zes geleden dat je hier in de studio was. In de tussentijd uh, is het bij jullie al veranderd. Hier ook, waarschijnlijk. Maar... <laughs> <laughs> ja, dat was toen met mijn uh, laatste single... Uh... Die ik had uitgebracht, was ik uh, gezellig bij jou in de uitzending. Ja, dat uh, laatste single. Ja, dat was mijn, laat, dat was mijn laatste single. Dat, dat, dat was de reden waarom ik bij jou in de studio was. Oké. Okay. Volgens mij. Ja, dat kan, dat kan zomaar. Hey, maar ja, niet, uh, je bent in ieder geval weer uh, bezig? Ja, in, uh, in de formatie met, uh, met de legendes. Uh, ja, met uh, Pierre en uh, natuurlijk Kees. Ja, Pierre van Damme, de neef van Koos Alberts en, uh, en de zoon van, uh, van Nico Haak. Nico inderdaad. Ja. Uh, uh, ja, zijn we bij elkaar gebracht uh, omdat we alle drie zeg maar, dezelfde, dezelfde achtergrond hebben. Dat wil zeggen dat we een, een, een, bekende, een bekende Nederlander ja. hebben. Of een, een legende, zoals uh, van ja. die naam uh, die wij... Uh, als voorvader hebben, en waar we dan een, een ode aanbrengen met z'n drieën. Ja, inderdaad. Want, ja. Uh, ja, we, we kennen allemaal Koos Albers, inderdaad. We kennen allemaal Nico Haag, de, de generatie van mij zeker. Ja. En, uh, ja. Weet je, van jou kennen we natuurlijk ook uh, Willy Alberti natuurlijk. Willeke Alberti. Dat is uh, jouw aanhang. Ja, ja, daar zijn we allemaal mee opgegroeid. Ja, daar zijn we allemaal. Sorry? <laughs> ja, nee, ik deed, de, ik deed de auto uit. Oh, oké. Okay. Nee, ja. inderdaad, daar zijn we inderdaad mee opgegroeid. Met die, uh, met die muziek. En ja. uh, al moet ik zeggen dat we ook wel merken met, uh, met optredens... dat ook weer de, de, de generatie daarna uh, gezellig mee staat te was... en te doen in de polonaise en ook de teksten en alles kent. Dus ja, weet je, sommige liedjes zijn gewoon uh, zo goed. Het zijn van die, van die evergreens die gaan gewoon van generatie tot generatie gaan ja. door. ja. En uh, ja, daar hebben wij dan ook het geluk van dat daar een aantal van dat soort nummers in dat, in dat repertoire van die, uh, die herenlegendes uh, zitten. Ja, dat was... Uh, ja, ik zeg altijd uh, Amsterdamse glorie. Ja, precies. En dat... Uh, ja, dat, dat, dat maken we eigenlijk nog vrij weinig mee. Om het eerlijk te zeggen. Ja, het zijn hele andere tijden natuurlijk ja. nu geworden. Ja, en dat... Uh, ja, soms, uh, soms zeg ik... Uh, ja, het was niet beter, maar het was anders. Het was anders. Ja, maar ja, je merkt gewoon dat mensen er af en toe naar, naar, naar terug verlangen. Naar ja. weer eventjes een avondje of een middagje die, uh, die liedjes te horen gezellig. En, ja, inderdaad, de, de, de, de gezelligheid. En, ja, jullie, uh, jullie spelen daar eigenlijk een beetje op in. Hè? Ja, zeker. We hebben, we hebben dan verschillende soorten shows. We worden soms geboekt voor een, uh, voor een setje van een half uur. Nou, dan is het echt uh, puur een half uur lang uh, alle grote hits uh, achter elkaar uh, knallen een half uur feest en een half uur uh, de beuk erin, maar we doen ook heel veel, veel shows of lunchconcerten en dan uh, doen we meerdere blokjes en dan hebben we ook wat meer ruimte voor, uh, voor wat andere liedjes en wat, wat ballads ook, maar ook van liedjes van wat andere legendes zoals een, een Hazes en uh, ja, zo zijn er heel veel uh, ja. gro grote artiesten natuurlijk geweest in de, in de Nederlandse geschiedenis uh, ja, ja, ik zeg altijd uh, van verschillende generaties, laat ik het zo zeggen ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, want ik bedoel, ja, we kunnen ook nog, nog verder teruggaan. En... Ja, <laughs> maar zo, zo, zo ver gaan we niet. Hey, maar ja, het is bij jullie begonnen natuurlijk met een, een reisje langs. Hè? Ja, dat was een beetje het visitekaartje. Een medley van, van de glimlach van een kind, Foxy, Foxtrot en... Ja, wat... Ik verscheurde je foto. Daar heb ik inderdaad en, uh, Kees nog ja, gesproken. Een beetje een, een, een gevoel hebben, een idee hebben... van, van wat we doen met de show. Ja. En uh, nou ja, de, de, de volgende single... was een beetje voor ons het idee van... goh, wat gaan we nou doen? Gaan we weer... een medley doen? Of, of, of gaan we één liedje pakken... van, van een Willie of een Koos... Of een, of een Nico en, en daar een... een nieuw... Uh, een, een nieuw jasje aan geven. Een nieuw ja. arrangement. Ja, ja. En toen is ons uiteindelijk een verhaal ter oren gekomen... dat... Uh, Willy Koos en uh, en Nico uh, toen de tijd in het programma op volle toeren zaten met die marketing. ja met Giel Montagne, ja. Giel Montagne inderdaad. En zij hadden toen uh, een, een, een, een plannetje, een idee om, om iets te doen met een met een uh, met, met, met een kerstnummer, met een winternummer. En ja, uh, ja uiteindelijk is dat er nooit van gekomen. Uh, ook omdat natuurlijk uh, op een gegeven moment uh, ja, Willy overleed plotseling en, en Nico is ook niet heel oud geworden. Nee. En, uh, dus dat idee is op de plank blijven liggen. En wij hebben dat idee eigenlijk opgepakt. Uh, natuurlijk is er wel gewoon een, een heel nieuw nummer uh, geschreven. Het is niet zo dat er een nummer lag. Alleen een, alleen een idee, een concept. Maar vandaar dat wij op dat, op dat Wintermaand-idee uh, uh, Zij zijn gekomen ja, ja. om als, als tweede single dat uit te brengen. Oké. En ja. Zijn jullie eigenlijk nog op zoek naar. Uh, uh, een volgende repertoire zeg maar wat, wat uh, ooit is uh, uh, geprobeerd uit te brengen ja, zeker, of, uh, kijk, uh, ergens van de zomer uh, zullen we misschien wel weer uh, met, iets, met iets uit willen komen en we zijn nog een beetje zoeken en we zijn nog een beetje aan het kijken van goh, uh, okay, we gaan samen op, uh, dus... uh, laten we nieuwe liedjes uh, schrijven of, uh, uh, er is nog niet iets wat, uh, wat definitief op de plank uh... nee, nee, nee dat is nog open, we zijn er, er zijn wel al wat, wat, wat uh, componisten aan het, aan het schrijven voor ons, maar uh, ...we hebben nog niet uh, een definitieve keuze gemaakt in een, in een vervolgliedje. Nou, ja. En, en, en uh, solo, ga, je, ga jij nog solo zingen? Of, of, uh... Ja, zeker, zeker. Ja. Kijk, dit, we zijn alle drie eigenlijk solo-artiesten... ...die, die uh, als, als extra project uh, bij elkaar zijn gezet in de, in de legendes. Ja. Wat we hartstikke leuk vinden en uh, ja natuurlijk als, als ode voor... Uh, voor in mijn geval mijn, mijn, mijn opa. En uh, is dat leuk om te doen. En het ja. is ook gezellig. Uh, zo met z'n drietjes uh, op pad door het hele land. En een beetje uh, lachen gieren, brullen met elkaar. Ja. Maar uh, ja de, de hoofdmoot is natuurlijk nog steeds wel mijn, uh, mijn solo carrière. Ja. En, en, en, en, uh, ja. Zijn jullie nog geboekt eigenlijk op, uh, op bepaalde uh, festijnen. Zoals uh, muziekfeest op het plein. Of uh, Jordaanfestival. Of... Uh, nee, kijk, we zijn ook nog niet zo heel lang bij elkaar... Hè. Dit, dit, dit hele, deze hele formatie bestaat nu net een half jaar... Ja. dus misschien dat we ook net eventjes nog te kort bij elkaar zijn... om al op de radar te zitten voor dat soort, uh, voor dat soort feesten en evenementen... Ja, ja, ja. omdat dat toch ook al wel, wel vaak uh, wat, wat, wat verder van tevoren wordt, uh, wordt geboekt... in verband met de agenda's van alle artiesten... maar misschien in, in volgende edities dat we daar wel bij staan... dat zou hartstikke leuk zijn... Ja. En ja, in de tussentijd doen we wel heel veel, uh, uh, heel veel optredens en, en, en, en dinershows. Uh, we staan vaak in, uh, in Scheveningen, aankomende zondag weer, in Catch. Oké. Okay. In visrestaurant Catch doen we een uh, lunchconcert. Uh, wat dichter bij Zandvoort, we staan in Villa Westend uh, over een paar weken, ook met een dinershow In wel, Haarlem, wel, ja. of Heemstede, wat is het daar? Ja. Dus uh, ja, zo. Uh, Heemstede inderdaad steden inderdaad, dus zo hebben we het lekker druk. En uh, misschien dat we binnenkort trouwens ook nog in Zandvoort staan. Daar kwam ook nog iets voorbij, in de agenda, een optie. Oké. Okay. Dus uh, ja, dat zou allemaal hartstikke leuk zijn. Ja, dan, uh, nou ja, misschien uh, kun je dan hier nog even aanschuiven van tevoren. Ja, wellicht. <laughs> wellicht. Ja, toch? Hey, maar, um, ja, ik ben gewoond in Zandvoort, dus ik ken het goed daar. Ja, je bent toen hier geweest ook, dus je weet precies waar de studio zit. Is, daar is nog niks aan veranderd, aan de plek. <laughs> ja, en ik ben ook dus, ja, misschien een hier en daar wat meer, maar... Uh... Ja, ach, ik heb ook een grijs haatje <laughs> gaat... mijn, mijn, mijn oude buurman en mijn maatje Marco Frank... die is toch ook bij jullie, uh, die is toch een jazzprogramma daar... Uh, ja, klopt. De radio? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Doen de hartelijke groeten van hem. Doen we, doen we. Hey, en um, ja, wat ik uh, nog wilde vragen, uh, Dennis, is... Uh, ja. waar zijn jullie te volgen, want... Uh, Houden jullie een pagina bij voor de, voor de Legendes? Ja, zeker. Nou, we hebben natuurlijk een, een, een management. Uh, Today Music heet dat. En uh, ja, op die site uh, staat ook uh, alle informatie en, en uh, hoe de boeken zijn, dat soort dingen. Maar voor de social media mensen die ons willen volgen, hebben we op Facebook ook een pagina, De Legendes. Ja. Dus ik zou zeggen, volg dat gezellig en dan zie je precies uh, waar we staan en wanneer. En uh, de posten ook allemaal leuke fotootjes en... Uh, filmpjes van alle optredens. Ja, de agenda die wordt daar zeg maar op uh, bijgehouden. Ja, ja. Okay. ja. Nou, ik uh, zou zeggen uh, Dennis, geef gas in de uh, maan. Dan gaan wij hem draaien. <laughs> Helemaal leuk. Nou, lieve luisteraars, dan uh, krijgen we nu de nieuwste single van de legendes en die heet De Wintermaanden. Lekker. Ik hoop dat ze gauw ja. voorbij zijn. <laughs> ja, precies. <laughs> hey Dennis. Nou, ga mij met Hele fijne avond en bedankt voor het belletje. Ja, graag gedaan en uh, heel goed weekend. Van hetzelfde. Hey, groetjes, dankjewel, Da. Hoi! Als de er in is tijd voor een jas en een dikke sjouw. Dagen worden korter en nachten weer lang. En vier we allemaal. We ergens een feestje thuis of in de kroeg. De winter is fijn en ons niet lang genoeg. Tot net iets voor april Wij maken het verschil Het is zo gezellig in de wintermaanden Als alle lichtjes weer in schijnen gaan En met z'n allen voor je Gezelligheid is alles waard. Het is zo gezellig in de wintermaanden Met een glas gruwijn buiten het ijs. Weer het leven met iedereen in een winterparadijs. dan De Legendes, Hezaak, Jervendam de en Dennis Alberti. Ik zou zeggen, we gaan naar de drie op een rij van Fred Heij. Dus blijf er lekker bij. En uh, tot zo! De drie op een rij van Fred Heij. Oh! Heij. Zo, dat was dan de drie van Fred Heij. En we begonnen met de platters How New You. En de uh, Nolans en I'm in the mood for dancing. Dit is uh, Sandra en All Out of Love. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En graag tot volgende week. En uh, ik zou zeggen, een heel goed weekend.